De in opspraak geraakte Engelse biochemicus en Nobelprijswinnaar Tim Hunt heeft ontslag genomen aan de Universiteit van Londen na zijn omstreden opmerkingen over de omgang met vrouwen. Op een conferentie pleitte hij voor laboratoria met alleen maar mannen omdat er vaak problemen met vrouwen zijn. Gisteren zei hij spijt te hebben van zijn opmerkingen die waren volgens hem grappig bedoeld. Hunt kreeg in 2001 de Nobelprijs voor de geneeskunde. In Nepal zijn zes dorpen getroffen door een aardverschuiving die ontstond als gevolg van hevige regenval. Daarbij zijn vijftien mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten worden nog twaalf mensen vermist. De aardverschuiving was in het bergachtige noordoosten van het land. Nepal werd in april en mei getroffen door twee zware aardbevingen waarbij 8700 mensen om het leven kwamen.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 Het weer volop zon, alleen in het zuiden wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. Maar aan het eind van de dag wel kans op onweersbuien. Dit, DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat bij Zevenhuizen 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstokken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 una non foschie lo sai che non è facile trovare le parole trovare la porta giù sta per uscire da un dolore lo sai che umana si chiede ma perché è capitato questo proprio a te che in ogni senso lascia tra miei vuoti che non so riempire sul danzare di un tramonto gridano fosse possa essere così, I miei pensieri dicono di sì, i miei pensieri dicono, lo so che dove sei, non hai più. Che adesso cerco te perché vorrei capire, non ci arrivano le forze di vite, sul damanzare di un tramonto, scendono foschi.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 Can you send me? Internet: Tu es très belle belle es-tu je suis né landais oh je parle un petit peu français merci Zo verlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was. Zijne, mijne, zijn. Ze leken mix van dat, dat, Celia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij zei: Je suis Nederlands. Oh, je parle un petit peu Franse. En ik zei: Bye. Maar Van Zon, Zee, Zandvoort, and Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.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 En dat Ik heb het net in in Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare Plano, vero? Ik ben een Vero, ik Italiano. Ik Italiano, Vero. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM.